Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst is in Nederland een teruggekeerde IS-vrouw veroordeeld. Ilm B. uit Gouda moet 2,5 jaar de cel in. omdat ze onderdeel was van een terroristische organisatie. De OM wilde een straf van 8 jaar. maar het viel lager uit. omdat niet kon worden bewezen dat ze lid was van een gevechtsbataljon. zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. En dat ze ook andere vrouwen zou hebben getraind. voor het gevecht, wat het Openbaar Ministerie beweert. ...die in Irak vastzit en ter dood is veroordeeld... ...die heeft dat verklaard, dat ze uh, bij dat gevechtsbataillon zat. Maar hij kon niet worden ondervraagd en zij ontkent het... ...en er was geen aanvullend bewijs. Ze zei dat ze in Syrië als huisvrouw in een bubbel leefde... ...en niet wist wat zich buiten allemaal afspeelde. Woonminister Hugo de Jonge wil dat woningcorporaties en huurbazen... ...vanaf 2030 geen slecht geïsoleerde huizen meer mogen verhuren. Het gaat dan om woningen met een E, F of G... De minister hoopt dat de plannen ervoor zorgen dat de verduurzaming van huizen sneller gaat. Vanaf volgend jaar kun je in Kroatië met de euro betalen. Nu is nog de Kroatische Kuna de nationale munt. Kroatië is het twintigste land dat tot de euro toetreedt. In 2013 werd het land lid van de Europese Unie. En een beetje Star Wars fan heeft hem al gezien. De serie Obi-Wan Kenobi. Het is een groot succes. Toch was het voor actrice Moses Ingram, die een belangrijke rol speelt, niet alleen maar leuk geweest. Ze vertelde op Insta dat ze wordt overspoeld met racistische haatberichten. Ewan McGregor, de hoofdrolspeler van de serie, reageerde daarop. Ik to zeggen als de leading actor in de serie, als de executive producer in de serie, dat we met Moses. We love Moses bullying-messages no Star Wars-fan. Hij vindt dat mensen die haar haatberichten sturen geen echte Star Wars-fan zijn. Het weert, het overal droogt, komt af naar een graad of zes. Morgen ook geen regen, wel aardig wat zon en een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden alweer korter. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Veen, 5 minuten vertraging op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Zoutevaart. 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits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 herhalen wij het interview dat wij vorig jaar met hem gemaakt hebben en hebben uitgezonden. Ruim een jaar geleden leerde ik Rob Vermijs kennen. Hij was een zwager van mijn nieuwe geliefde. Wij gingen op zaterdag vaak eten bij Rob en zijn vrouw Riki. Een soort traditie waarbij Rob een heerlijke vismaaltijd kookte. Al snel bleek dat we elkaar heel goed konden vinden in onze belangstelling voor popmuziek en de sociaal-culturele ontwikkelingen van de jaren 60 en 70. Rob was een enthousiaste participerend observator geweest in die tijd. Van een functie in het eerste bestuur van de Vereniging voor Dienstplichtige Militairen, de VVDM, tot de reisgenoot van Shaken Stevens en de Sunsets op een tour door Engeland en veel meer hij had veel mooie verhalen over die tijd en Pim en ik nodigden hem al snel uit als gast in een aflevering van de krochten afgelopen zaterdag 21 mei speelden Rob en ik als duo urenlang op een familiebijeenkomst op de cultuurboerderij in Middelbeers hij was heel enthousiast en actief vertelde onder andere over zijn verjaardag op 6 juni als hij 78 zou worden. Hij had al een grote studio gereserveerd met een podium waarop bevriende muzikanten in verschillende samenstellingen zouden optreden. En passant verzon hij ook nog een naam voor ons duo. RVS. Daar zaten onze initialen in. Rob, Rick, Vermijs, Seur. Maar veel belangrijker was dat het verwees naar onze status als oude knarren. Roestvrij staal De volgende dag om één uur stuurde hij me nog een mailtje dat hij het leuk gevonden had. Een paar uur later, tijdens zijn dagelijkse wandeling, is hij totaal onverwacht aan de hartaanval overleden. Onverwacht uit het leven genomen, het roestvrij staal toch aangetast door de tijd, maar in het harnas gestorven. Rob, ik zal die missen. Als eerbetonen jou... geven wij de luisteraars de kans... om nog eens van jouw mooie verhalen te genieten.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 En dat was in Huibergen. Kostschool, verschrikkelijke tijd gehad. Maar dat was één ding, heel leuk. En dat was gitaarspelen. Gitaarspelen, ja. ja. En daar, die, die, die, dat is een school met allemaal broeders. Met die zwarte toges. Ja, die ken ik, ja. Die waren bijna gewoon streng. Ja. En we hadden één toevluchtsrokken. Dat was boven ergens de muziekkamers. Maar wat stonden op die muziekkamers? Accordeons. Oh, ja. En ze hadden een hele orkest met accordeons. En toen kwamen wij als eerste met een gitaar. Ah. En degene die mij dat vooral geleerd is, is Ivan Wernet. Een uh, jongen uit de Antillen. Oké. Okay. Ja. Die zag er een beetje uit de, de Tilman Brothers, weet je wel. Ja. Met haar en die had zo'n wit jasje aan. Ja. En die had ook een witte gitaar. Ja, ah, wat mooi. En wij konden er een bal van. <laughs> dus ja. we hebben het geleerd. Ja. Nou. Had je een eigen gitaar al in die tijd? Ja, die had ik van mijn vader gekregen. Ja. Dat was een compensatie, omdat hij me op kosten kon. Oh, dat is wel. Oh, ja. En wat is het Ik was 14, 15. Ja. En we leerden gitaar spelen met één vinger op de tweede snaar, dus de B-snaar. En dan bij die engelen, dat ging al. En dan druk naar omlaag, geen septiem, maar dan en langzaam elke keer vinger erbij. Oh, ja. En ze hebben het onszelf eigenlijk aangeleerd. We hebben nooit les gehad. Ik heb wel eens een keer les gehad. Maar er was een, een man met een snor. En die tikken op je hand. Zo. <laughs> ja, ja. Ja. Dus ze dus hebben we het eigenlijk geleerd. En daar vormde ik uh, een duo met, uh, met een andere kostschooljongen uh, En wij heten de Singing Stars. de Singing Stars. Ja. Ja. Ja. En wij zongen. Alles van de Evelyn Brothers. Okay. En uh, we waren zo goed. Althans, als ik later terug wil, dan valt het wel mee. Maar we waren <laughs> zo goed. Wij zongen stemmig. Dus elke keer als er een oude avond was, dan werden wij op podium gezet. Aha. Mijn vader had een krantje. Dan drukken wij. Ja. Een weekblad, zoals je bijvoorbeeld al die stadsplannen hebt. Dat kwam ja. uit in Oosterhout. Ik heb mijn vader voorgesteld dat laat mij nou maar een recensierubriek beginnen, een poprubriek te beginnen. Oh, goed slim, ja. En dat heb ik een jaar of acht, negen gedaan. Oké. Okay. Groot voordeel was dat je recensie-exemplaren kreeg ja, van de platenmaatschappij. Dat is dat later ik, ja, het ja, ja. begin van mijn platenkast geworden. Ja. En. Uh, dus dat was acht jaar gedaan. En omdat je maar verplaat... welke tijd was dat ongeveer eind 65 Vier, 65 denk ik. Zestig, ik kan het oh, nog even nakijken, want op. ik heb die knippels ja, helemaal niet. Ja. ja, precies de periode ja. waarbij we de wortels zoeken. Hè? Ja. En ja, want welk, uh, wie heb je dan gerecenseerd eigenlijk ja, rond die ik tijd? Ik had het even pakken, ik weet niet uit mijn hoofd. Maar eigenlijk uh -huh. alles wat uitkwam en wat ik toegezonden kreeg, daar schreef ik een recensie om. Ja. Maar dat uh, was wel het begin van de poptijd natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus je hebt alles voorbij zien komen dan ja wat te gek ja het ja, begin de... van de pop naar de rock hè Naar de rock en roll ja ja dat noem ik popmuziek hè het ja, noem de tijd van, ik. van de van de beatmuziek ja, ja. Maar die rock en roll die had eigenlijk in de tijd dat ik op Costco zat ja. de Elvis ja. was daar de grote Elvis ja. toen <laughs> dat is als 55-60 en ongeveer ik denk vier 65 eigenlijk met de Beatles begon toen ja. kreeg je het poptijdperk en ook die uh, nederrock kwam op ja zeker ja. en een waar die... En de oud-zaart, weet je het? Wallet-tax. De de de tax, ja, tax en ja, oud oh, Oké. Okay. En uh, ik was aan disco ges, geslagen. Dus ik kon, uh, kon er goed mee verdienen. al die studenten studeerden af, behalve ik. En ik, <laughs> <laughs> en ik maakte daar. Wat toen dus, was uh, je al met economie bezig? <laughs> ja, ja. Toen, toen ik economie ging studeren, denk ik, vier, vijf, zestig. Twee jaar later ben ik de rubriek begonnen. Toen ook nog eens, ja. Ja, ja. ja. ja dat wordt te veel, ja. En uh, toen belandde ik in... Uh, in zo ja, de, de oude studentensociëteit werd ineens een in de linksbol gewerkt... met allerlei alternatieve zaken. Ja, dat zaken. Je vaker, ja. En uh, uh, toen uh, ben ik daar popconcerten uh, gaan programmeren. Ja. Oh, dus uh, programmeren, kijk. Dus ik kwam daar als jitjockey en ik denk ja, ja. waarom halen we live niet hier naartoe? Tuurlijk, ja. En... Uh,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 Die was nog erger. Dat deed de veel poepers. Veel, ja, dat heb ik wel eens al gehoord. Ja, Ja, van je, volgens, ja. ja die ja. zit ook in die lijn. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus ja. die, die, die, kwamen het heel warm hier en die, ja. uh, die, namen vooral de Rabobank en het CDA op de korrel. <laughs> maar dat was een heel soort cultuur die met, die elkaar beïnvloedde ook in die, en die en die kwamen ook allemaal in procent. Ja, of vandaar. Het was kijk, die procent was niet alleen louter muziek. Het was ook voortdurend bezig, de vinger op de pols. Bijvoorbeeld, de derde die kwam. Uh, dus bij de eerste, en samen kwamen ze een Pochet. Uh, heel uitgebreid vertellen. En ja. dat is ook heel. heel Daar in Pochet is ook begonnen. Er zijn ook de natuurvoedingswinkels ontstaan. Oh, kijk eens. Daar zijn ja. de eerste vier, oh. vijf. Uh, avonden geweest voor natuurvoeding. Ja. En daar is de eerste natuurvoedingswinkel hier in Tilburg met ja. mee opgericht. Ja. Ongelooflijk, ja. ja. ja. Dus het ja, het was veel de... breder dan alleen maar popmuziek. Wat ja, verstrengeling ja. er toch was in die tijd tussen ja. de muziek en de popmuziek en de, en de maatschappij. En de maatschappij, ja. en de maatschappij kritiek. En, ja. Ja. en heb je dat nou niet meer? Nee, het is versnipperd, hè. Ja, dat is waar. Het is allemaal gefragmenteerd. Ze noemden het de Mars, naar de instituties. Dus al die studenten zijn de maatschappij gegaan... en hebben dat geprobeerd te veranderen. En, en muziek, hier in Tilburg, dat heb je denk ik in elke stad gehad. Maar het project was eigenlijk maar, ja, het was een, een klein podiumpje. Maar we konden er 500-600 man wel in. Ja. En dat was veel voor die tijd. En, ja, dat, ja. Uh, maar dat is later overgenomen door over Noorderlicht hier in okay. de pop staan, maar nu is 013. Oh ja. ja. Dat, dat, eigenlijk zie je die lijnen ja. want uh, ja. Het is allemaal groter geworden en ja. zo, ja. Dat, ja, ja, dat, ja. ja. Behoorlijk groot geworden. En dat maatschappij kritisch dat is ook een beetje ook, uh, versnipperd en zo. Ja, dat, uh, dat, ik zeg het net, de mars naar de instituties. Dus die zijn, ja, de, de psychologen die hebben uh, hun best gedaan toch? Om een beetje menselijker te maken. Ja, hij, economen. Gezet, ja. Die hebben dat geprobeerd. Veel zijn de vakbonden ingaan. heel veel onderwijs in. Ze zijn allemaal anders naar die dingen gaan kijken. En nog, nog even terug naar die Porsche-tijd. Heb je er ook nog groepen gehad uh, die tot onze favorieten behoren? Golden Earring, uh, Q in the Blizzards. Ja. Absoluut Jan Akkerman natuurlijk, en de, de Hunters. Ja. Oh, Jan oh. ja. Oh, ja Brainbox, Brain ja. Focus. Focus, ja, oh ja. Boudewijn de Groot, Armand. Boudewijn de Groot, een van jouw favorieten. Jazeker, Armand ook, ja. ja. Gal Solutions, Solution, Super Sister. Mr. Albert Show, dat was Bertus Borrel, laatste ja, ja, met Sir ja, Buster. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat is even kort. Is ik worden, worden. Echt heel veel Engels ben band, ze ook hoor. Ja. Maar dat is ook het probleem als Nederlandse Engelse Engelstalige liedjes gaan schrijven. Dan gooien ze vaak allerlei dialecten door elkaar. Dat ja? wordt in de oren van een native speaker helemaal kraksinnig klinkt. Ja, en de verkeerde woorden ook gebruiken. Ja, heb ik ja, ook al gehoord. het ja, ja. Ja. Ja. rains steel pipes. <laughs> ja. Goed, dat, dat is van, wat je ook weer?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 Dus ja, misschien ja. is dat allemaal niet zo ja, ik, ik ik wat ik net zei hè, Diana van Paul Anker. Ja. Een kinder maakt mijn hoofd, ja. maar nou heb ik pas begrepen waar ik het over had. Ja. Nou, Jij jongen. bent ja. zo oud en ik ben zo ja. jong. Ja. Je ja. hebt mij verteld, maar ik maak me ja. zo. Dat oh, niet Het is ja. trouwens grappig, weet je hoe oud uh, Paul Anker was toen hij dat schreef? Nee. 14. 14? Ja. Zo, dat is jong. Ja, dan ja. snap ik het wel. <laughs>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 Weet je, weet je, dat is wel een leuk verhaal. Um, je had in Nederland... één tour-operator... die met Engelse bands werkte. Oké, okay, ja. Yeah. En die werkte bij Exit... ook zo'n zo tent mm -hmm. als project... in Rotterdam. En die belde mij vaak op. En die zei, ik heb die en die en die, die, die bands. Zei die. En een van de bands... die ik, die, die, die ik nog nooit gehoord had... maar ik zei, die wil ik hebben... Het was Shaking Stevens in de Sunsets. Oh, yeah. oh Shaking Stevens, yeah. ja. ja, ja. En uh, de, nog onder leidingen... het management van Paul Barrett. Maar ja... Ik weet nooit dat we er 350 gulden voor betaald hebben. 350 En ik heb ja. zelf onderdak geboden op mijn zolder. Oh, ja! <laughs> <laughs> Ongelooflijk, ja. ja. Kon nog geen hotel vanaf. Nee, dat kon niet. <laughs> en... Uh, ja. En ik denk, ja, die jonge, -jonge moet moeten ook eten. Dus ik had zo'n pan-spaghetti <lacht> gemaakt. Ze dus komen eraf van de boot, helemaal doordecent. Aan het bier wouden ze wel, maar daar tegenover stond een friet. -tent. En ik zat zo <lacht> Zo'n pan-spaghetti, <lacht> Maar ik heb, die heb ik toen daar. Dat was eigenlijk zo'n rock roll band, weet je wel. Die. die ja, ja, ja. kon heel goed de Elvis Naden. Ja. Althans, het is hetzelfde heeft vertelde ja. zo. Ja. En uh, toen. Ja, ken je Peter Gerdsen, die, die die ex van? De ja, die de... heb ik wel eens ontmoet. Ja. Die had een motor. <laughs> <laughs> Ze hebben Shake Stevens achter, want die motor was zo. Wat <laughs> ja. heerlijk. Wat leuk is, wat Chicken Stevens, dat was de revival van de rock'n'roll. hè? Ja. Ja. Toen hij ging optreden. En en die... Leuke opmerking die ik ook in de recensie las van ja, Shake and Stevens, als hij op het podium staat, die is helemaal rock'n'roll... En dan niet als parodie, Nee, gewoon dat er ook gewoon de bestemming. muziek is. Ja. Ja. Ja. En er werd aangekondigd: Paul Bert manager, had zo'n vernoemd. En die zei. Don't de, er zei iets in de trant van: je, wil jullie hele lange saaie gitaarsolo's of echte muziek? <lacht> <lacht> dat vind ik een trap En het was gelijk raak, en dat is eigenlijk die is zo ontzettend. Die zijn al vijf, zes keer terug geweest. Oh ja. En uh, bovenin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 vergane roze flanellen... ...weet ja. je dat nou? Oh. Plush. Oh ja. oh. Weet je wel, die allemaal rafelden... Ja, ...en die ja, ja, ja, ja, niet ja, ja. open gingen... Ja, nee. toevallig dicht ...en afgeschilverde... ...ja, ja. Maar dat was een geweldige tijd. Was het. Ja. Maar en, 350 gulden... is ja. niet veel toen ja. dat hij er voor een avond optreden. Ja, dat was natuurlijk niet, niet... wereldster, althans in Europa. Ja, je ja. Je En dat was niet alleen natuurlijk. Nee, dat was ja. niet. Nee?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 Die ook maar voor een grijpstuiver werkt en probeerde bekend te worden. Ja, en hij heeft ja. die met het achter zich klaar. En, en toen is hij Oh, wat? Oh. Oh. You. But I feel no, feel no De beste manager van Nederland is uh, Frank van der Meijden. Okay. En dat was degene die Shaking Steam is en al die bandjes oh, okay. uit Nederland ja. halen. Mm -hmm. Zeg jij dat naam, nou, wat, Frank van der Meijden? Nee. nee. Frank van der Meijden is later de manager geworden van CCC Incorporated. Ook okay, een band yeah, die ook heel yeah. vaak bij ons was. Ja. Yeah.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 dat had je dat socialistische weer van Bos ook, eens, weet je wel? Yeah. Rhodes en muzikanten en de zanger en yeah. De oh. mensen krijgen allemaal hetzelfde. Yeah. Oh, en okay. al in yeah. pot. Ja. Dat was bij Doemer. Totdat ja. ja. Henny vrienden zei: ho, ho, ho, ho. Ik heb die nummer geschreven. Die rood die niet. Toen <laughs> is een enorme ruzie gehad. in de het ook weer. Ja, natuurlijk. Ja, Ik ja. ben ja, er ja. echt eraf afgehaald. Ja, ja. Ja. Ik moet even denken. Als jij zo vertelt dat je zelfs op tournee bent geweest met Shake uh, Stevens. Heb je ook iets uh, opgemerkt van wat ons uh, ook bijzonder intrigeert? De sex, drugs en and rock'n'roll. And ja... Ja, hij is nooit ja, zo dronken geweest. Ja, de, ik, heb, ik, ja de, ik heb door drugs niet heel veel alcohol. Nou, ja, ik, ja. Ik, ben, ik, ja, ik, ben, ik ben er nog een jaar coördinator aan de FNA geweest. Ja, hoort. En uh, ah. dan kwam Herman Brood op, op treden. Oh ja. Nou, en ik liep daar dus in, de, in die stafruimte rond te zitten tegen mij. Kun je even ergens anders gaan zitten, want ik moet even mediteren. Ja, daar ging de spuit erin. Ja, en, uh, maar dat FNA was waarschijnlijk toch wel... Die hadden ook hele goede uh, pop. Dat was eigenlijk veel meer een pop poptent nog als potjet. Althans, alleen maar pop was het. Ja, ja. Nou, misschien en, voor de luisteraars even toelichten wat de evenaar is. Hè? Nou, dat groot? is dan toch zeker... Uh, toelichting Alleen voor de Noord-Hollandse luisteraars. Zeker. Het Paradiso van Eindhoven. O oh ja. ja maar onder andere 50 jaar een Nederlandse rol gevierd is. Nou kijk eens. Ja, ja. ja goed, dankjewel. Daar ja? dan hoef ik dat niet meer te doen. <laughs> <laughs> en, uh, ja. Maar wat, wat, daar, wat daar bijzonder aan was. Daar had je... Uh, da, daar zat eigenlijk meer de kunstscene van Eindhoven. Die zat in de Effenaar. Ja. En... Uh, Onder andere voor de, de, de decorbouwers van de oh, oké. Okay. En die decorbouwers van de bijenkorp legden er een enorme eer in om elk als er een, een goede popgroep kwam, om dat hele podium zo in te richten dat het bij die past. Ja. Die oh, maakten allerlei ja. prachtige dingen. Nooit over nagedacht. ja. John ja. Keel, bijvoorbeeld, uh, ja? die, die pianist. Ja, die ken ik ja. Van de een goede de ja. ground. Daar weet ik dat is, uh, een bijzonder uh, prachtig. Podium van, uh, van goud. Ja. Ja. Oh, maar ja. je vertelde over de drugs hè? en de FNR dus. Ja, Moet ja, ik een verband leggen? Of? Oh ja, je hebt binnenkort ook een weekendje mediteren. Je weet wat doen. Ja, we nou, over drugs hebben we oude een ja, Ik dacht dat uh, Herman Brood ook ging mediteren. Ja, ja op die manier. <laughs> ja, ja. Ja, hij ja. ja, had dus een ziende in Pochet in elk geval. Uh, die meer de, de, de harsje cultuur had... Okay. En, ja, ja. en met rand een heroïne En dan uh, ja, ja. had je hele groep jongeren Randjongeren Die dus uh, op het criminele randje zaten mm -hmm. ja. En uh, die bestierden die, uh, de boel vaak Ja, dat kan me voorstellen en, en toen hebben we een, een portier aangenomen Die 138 kilo boog <laughs> En uit de sea ah. kwam ah. En toen is hij in dat café geweest Waar die jongens zaten En zei Jongens, allemaal een rondje en ze dus zegt, je roept kaart met zijn vuist op tafel, maar je komt posseert niet in. <laughs> <laughs> het was toch vaak, vaak noem je dat, hoe moet je dat nou zeggen? Schipperen om onze ja, buiten te nou, Ja, dat ja. ja, ook, ja. Uh, ja. Maar ja, het pochet was toch niet zo hard en, en, en als het dat was, dan is het meer een heroïneachtige dingen, maar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 de fucking embryo <laughs> en zo. <laughs> nou, die had je ook. <laughs> zulke, zulke rare dingen. En dan had je echt een disco. You know. ik, ik was meer van de rock and, and, and ja, ja, ja. en bieren. Uh, en ja, seks. Ja, die die popgroepen het van... als de patiëtkamer eens een vrouw te zien. Nee, die zaten er niet. <laughs> er waren misschien tien om de vijfhonderd. <laughs> ja, ja. Dus ja, ik heb dat zelf... Maar je had wel allerlei soorten muziek. Ja, ik heb zelf ja. geen ander uitgehaald, dat wel. Oh, maar, oh, nou, vertel maar. hè? <laughs> ja. Ja. Of ja. mogen we niet doorvertellen? Weet je, op een gegeven moment dacht ik, uh, ik vind het met één al moeilijk genoeg, laat ik maar stoppen met de rest. <laughs> ja, het was een wilde tijd. Tof, maar, ja, ja. Ja, dit, ja, dit speelt tegelijkertijd wel af in de tijd dat je uh, lekker met die muziek bezig was, ja. Ja, volgens ja. ja. mij... Buiten die muziek gebeurde het ook, hoor. Ja, dat denk ik dat ook steeds. Ja, ja. En dan hier het nummer Billy Boy van CCC Incorporated uit 1970. Huh? shot of shit. je ja, dat er uh, allerlei soorten muziek werden geprogrammeerd. Ja, rock and roll he, vooral en dan vooral, ja, met, ja. met de, de zijkelen naar, naar de folkmuziek en meer naar de. Ja, oh, je, had okay. dus ja je had ook een jazzkeller. Dus je had ook beneden. Je nog... moet je voorstellen, het is een gebouw wat heel hoog was en uh, hm. totaal ongeschikt voor concerten. Maar daar hm. is een een, een, een, een podium, een, een, een extra verdieping erop gelegd dat je, ja. Okay. En naar het podium kijken. En mee had je een kleine kelder, en dan denk ik twee keer zo groot als deze ruimte. Ja. Ja. En dan zat een bar in het midden. En verder was het. Uh, en daar speelden de kleinere dingen zich af. Ja, ik wel, ik. Uh, nou, ik herinner, ik heb daar ooit een uh, wereldberoemde jazzgitarist gezien. Wie? Barney Castle. En er waren twintig man wereldberoemd. Ja, ja. ja, echt. Is. Ja, Hans Benneke en Michel zaten ook vaak. Is, en, uh, en, uh, en dan was die man, zo'n zo wereldberoemde man, hè, die zoveel eer al had uh, vergaard in zijn leven. Ik stond nog blij te kijken als je een af op een hand gaf, van wat heeft hij ja, fijn muziek ja. gemaakt. ja oh, wat te gek, ja. ja. ja. En ook al zaten er maar twintig mensen, nou, hij speelde echt vanuit zijn uh, tenen. Ja, ja, een ja. je Dr. Ross en de Harmonica Bos nog? Eén Mens Band. Nee. Dat is je bloes jongen. Eén Mens Band. Zo'n lange naam. <laughs> ja. Die was ook heel leuk. Yeah. Dat was een soort kopgekomen, weet je wel. Ja, oh, yeah. en in die kelder daar had je dus uh, de, de, de jazzjongens. Eentje yeah. per maand minimaal. Oh. Albennink en Bisha yeah. Mengenberg en Dulfer. Ja, um, yeah. well, yeah, Dulfer natuurlijk. En niet te vergeten. Je hebt hier een hele sterke... Uh, Weet je nou ook weer, uh, jazz, paradox heb je hier, dus dat is een, de, nog steeds een jazzcafé. Uh, yeah. Dat is daaruit voortkomt. te komen. die, oh, okay. die, die yeah. dat organiseert later dat verder uit ja. kan bouwen. Ja. Ja. Ja. En konden jullie je eigen broek ophouden of had je ook subsidies of zo? Ja, wij wouden subsidie, wie wilde ook geen subsidie? Maar we <laughs> deden zo. Uh, eigenlijk was het de Studentssociëteit. Oh, op die manier, ja. En uh, wij wouden het opbouwen naar een open jongerencentrum. En onder CRM vallen. Okay. En wil je ja. daar op een aanmerking komen, dan moet je een papiertje hebben voor de Sociale Academie. Ah, ja. dan zeg Ah Nou, ja. dat doe ik dan wel in de avonturen. En daar, ik ben dus afgestudeerd als een popdier show. Oh, okay. vandaar. Oh, ja. Vandaag latere leeftijd ook een beetje. Ja, oké. Okay. Dus ik heb dan de avontuur gehaald en. Uh, en de bedoeling is dat het omgebouwd om zou worden naar, een, uh, opera, naar het open jongerenwerk. waar toen CRM subsidies voor gaf. Dat was de bedoeling, maar het is nooit gelukt. En waarom niet? Ja, je weet hoe stoperig dat allemaal gaat. Kijk, iedereen zei ja dat is geen open jongerencentrum voor studenten. Ja, ja, ja dat zit ja. de gemeente. Ja, maar de, de, de, de eindeloos praat dat het wel zo was, want wij stellen ze ook open voor alle jongeren die in uh, Tilburg waren. Ja, ja. En we hadden rood, bovendien het grote voordeel dat wij een kunnen hadden. dat we nooit dicht hoeven doen. Oh ja. Yeah. Oh, en dat dingen, en dat, was ook, dat er gebeurde dan ook zo daar. Ik las uh, gisteren nog in de krant dat uh, Ton van der overleden. Beter bekend als Miss Antoinette. Sinds de jaren 85, schat in de krant, travestiet. Maar die zat al in de jaren 70, maar wij onder de bar. Die kwamen dus eerst <lacht> met met z'n allen in, in de ruimte zich omkleden. En dan kan eruit. Allemaal, ja. Te gek. Ja, en dat is buitengewoon ja. leuk. Ja, ja. Dat is een ja. wilde, wilde scene hier in het zuiden. Hè? Ja, behoorlijk. Ja. ja. ja. Ga toch ja. met andere ogen naar Tilburg kijken. <laughs> <laughs> ja. want ja, carnaval doen jullie dat toch ook? Ja. ja. ja Ik heb er een al aan. Ja. Ja. Ja. Carnaval bestaat nog helemaal niet zo lang in uh, Tilburg. Nee? Zeker. 200 telefant. jaar? Nee, nee. Ja. Nee, dan mocht Toen niet. ik in Tilburg woonde, bestond vierde, best, het elfde jaar straatcarnaval. ervan. Oh. Dat mocht niet van de pastoor en de fabrikant. Oh, dat het juist door de pastoor moest eigenlijk, hè? Ja. Nee, en bij bijna <lacht> maar in Tilburg hadden al <lacht> een <de> pastoor. <lacht> ja, daarom is die kermis zo groot hier. ik <lacht> hoort die, toch even. Er maar de één uitlassklap, is de kermis. En verder werken jullie keihard en luisteren naar de pastoor. Zo dat. <lacht> Wat nog. leuk, ja, ja. Maar dat is wel de grootste van Europa, hè, de kermis. Nee, dat lukt in elk geval. Met, uh, ja, daar is het door gekomen. Ja, ja, dat er geen carnaval was, dus nee. dan maar die kermis groot. Ja, in de bouwvak natuurlijk, want dan moet het toch een keer stil. Dus, <laughs> en verder was het, hou jij dom, nou ik zo arm. Ja. ja, ja, ja, dat is waar. Nee, hey, we zijn lekker op gang, uh, Maar ja, die uh, subsidie, ja, ja ik geloof wel wat subsidie hier en daar kregen. Ja, wat had ook de truc? Wij richten werkgroepen op. Oh. in ja. en dan kon je subsidie aanvragen en we hebben het een werk op popmuziek ook gehad oh. en die ja. studeerden de popmuziek en de tekst ja. Ja. Ja. en uh, die programmeerden mee ook dus ik denk van ja, ja, ja dat was heel vaak ja. de leiders die moesten ze toen niet He? dus er was nooit een hoofd maar allemaal een groep allemaal Ja, het was de tijd ja ja. ja ja de tijdsgeest en dat hebben we toen met die werk op popmuziek ook gedaan en, ja. en die wisten er wat dingen uit en die bespraken ja, welke bandjes zijn goed en welke niet. Uh, hoe doen we dat? En die gingen die dan visjes op in de stad ja. en, uh, enzovoort. Ja. Nu weer even wat muziek. Een nummer van de zanger die ook vaker in Pochet heeft opgetreden. Armand met hen ben ik uit 1967.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 in die tijd heel erg gestimuleerd werd... door het subsidiesysteem... wat in de jaren 60, 70 er was. Kreeg je die subsidies dan? Die bands kreeg toch geen subsidies? Nee, jullie als podia... Wij clubs die de aan het werk De FNA wel. De FNA? De FNA niet? De FNA... De kreeg wat steun van de universiteit... over school toe. De gemeente zijn we ook bezig geweest. Ze hebben wel eens... hoe noem je dat zo... zo'n beetje... Af en toe wat, wat subsidie gekregen. Nee, nee. En, en daarom is het gewoon. Ja, wij, de, wij werden wel betaald. We hadden een staf van vier, <coughs> vier man. Ja. Met een FNA aan. Nee, in het pochet. In het pochette. Pochette ook al. Nee, in kijk hoe keken goed betaald. Ja. Maar in het pochet, minimumloon allemaal. Hmm. Vier stafleden dan. Ja. Vijf. En de tappers werden per avond betaald. Oh ja. Dus. Uh, ja. Maar een soort, soort bodemvergoeding was er. Ja, ja. ja. ja meer niet. En, uh, maar de FMA wel, want ja. ik ben daar niet gekomen. Ik kreeg gewoon een CO, uh, ja. maar dat was niet mis. Nee. Althans voor, voor mij toen. Ja, ja. toen. Ja. Nee. En alle, alle, alle stafleden werden goed betaald. Ja. Ja. Dankzij de subsidie. En ik denk dat ze uh, ook, uh, noem je dat, het uh, pand van op kregen. En hier hadden, we, hier, hadden we, hier hadden we wel wat huur Ik weet nog niet precies meer hoeveel dat is. Maar. En daarom is het eigenlijk ook hier, hier helemaal langs, me zeker. Dat is een bewust beleid geweest om Goh. zo weinig mogelijk naartoe te schuiven. Ja. Want wij waren buitengewoon gevaarlijk. Ja, jawel, ja. Betaal, ja Gevaarlijk, ja ja. ja? ja. In die tijd heette de Katholieke Hogeschool Tilburg. Naderhand uh, Universiteit Tilburg. Ja, de die heette de, de Karl Marx Universiteit. <laughs> ja. <laughs> Dat, dat is een heel mooi verhaal. Dat hebben wij in dat boek. dat staat in het boek ook nog. Wij hier, die, uh, niemand heeft geweten wie dat opgekalkt heeft. Dat stond met hore letters. Karl Marx Universiteit. Dat krijg we ook kunnen vinden. Niemand heeft ooit geweten wie het dat gedaan heeft. Maar wij hebben ze achterhaald. Ah, kijk. En degenen weten in elk geval zes namen. Maar wij hebben beloofd het niet te verklappen. Leuk. Een van die mensen die het minutieus beschreven hoe zij die, uh, die, dat gedaan hebben. Want dat is best hoog, dat gat. Ja. Die zijn dus, uh, die hebben ongeveer een week lang in de greppels liggen posten. Hoe het met bewaking gesteld was. Ja, natuurlijk. Die ja, minutieus opgeschreven. Ja, ja. En die kwam tussen dan en dan. Is dus er geen bewaking. En toen hebben ze het erop oh, Oké, okay. Ja.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 Dus het, de, de maar wie deed dat dan? Was, ja, dat da, da was ook een, een beweging die sloeg overal door van de van de studenten waren daar toch wel aandacht. Maar je had hier ja, ook de, de, ja. de, de katholieke jeugd, die die die ja, ja. maakten ook allianties mee in de stad. In de vakbonden. Ja, okay. En uh, bijvoorbeeld uh, iemand die was. Uh, een docent op een basisschool en die was bij ja. de CPN en die werd eruit gegooid. Nou, dan gingen oh, okay. wij tegen de keer hoor. Ja, ja. Ja. Dus het was niet alleen tegen de popmuziek en uh, tegen ja, Porchain ja. of zo, maar het was meer tegen een beetje de jeugd uh, eronder houden of zo. Of, uh... Ja, dat was... ja, weet de je wel die tijd. Hè? De, de, arbeiders. de arbeiders, ja. Daar ging het in die tijd om. En de jeugd? Of misschien alleen de nieuwe ideeën tegenhouden. Dat zou natuurlijk ook kunnen, ja. ja. Nou ja, dat waren ook nieuwe ideeën. Ja. Wetenschappers zijn ook maar uh, intellectuele arbeiders.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 Your little hand Yeah, you look at me, that so I can see your eyes But well, just as I hope as I hope you play with me. Well touch I didn't need to touch you, but I touch your hand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 met je pattenaar toch? Klopt ja, nog steeds. ja. ja. En je hebt had, je had Paradiso en dat. Uh, De Melkweg. De Melkweg, Fantasio. Er ook een. Fantasio, ja. ja. Fantasio daar. Uh, ik heb trouwens mijn eerste Brocho op Dia vertoond. Oh ja? ja. Mm. Uh, en Nijmegen had je door een Roosje. Ja. Even naar een Eindhoven. Dat dus wat je over had, je wel van die een. Uh, ja. Provaccia. Ja.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 Ja, die zich uitgeven en die ook door de tijdsgeest. En ja, het werd allemaal wat. Uh, we werden allemaal wat uh, welvarender en zo. Dus volgens mij kan je het ook niet tegenhouden, nee. Nee. Ja, ik heb straks al gezegd van. Al die mensen die afgestudeerd zijn, zijn een, zijn een begonnen in instituties, zoals ze dat noemen. Ja, ja. Zowel in het onderwijs als in de, Overal, ja, ja. In de vakbonden. En ik heb ook nog bij het VVDM gezeten. Ja. Ik je een beetje wat het is. Ja, ja, ja. Ik was daar nog in twee, twee maanden lid van. Okay, en ja. Ik zat al in het openstuur, want er moest iemand van de luchtmacht in, dat was ik. <lacht> en daar, daar, daar, daar heb je dat soort soortgelijke verhalen. Dat was er voor ik Pochet kwam. Ja, ja, ja. Ik kwam in de, in de, in de televisie, ik dat, ik zat bij de operationele dienst in oh. Vessen, oh. vliegveld Eindhoven. Ja, En okay, ja. kwam daar in die, weet je wel, dat zijn maar die plukken die je. Ja, natuurlijk, net is, ja, dat is de, een grote. Ik dacht de generaal, wilde Bangor spreken. Ja, telefoonstijl. Ja, ja. En uh, daar zat Dick Klees. Dick Klees had het hele panel versierd met bloemetjes, waar het bloemenkinderen Bloemenkinders, <laughs> Bloemen kinders, ja. De Dick Lees, ja. Ja, ja. die is later naar uh, Veronica Schip gegaan, die is nieuwslezer geworden. Okay. Yeah. En die dus slaat heeft hij altijd... Al met, en die heeft die jingle gemaakt van de Popdier Show. KF presenteert is Petra de Popdier Show. Maar doorgeleerd. Dat was een reclame <laughs> van Ketel in de tijd. Ja. Yeah. ja. Yeah. Oh, en die, die heeft hij yeah. stiekem yeah. in de... In de studio van Veronica ja. heeft ja. hij... <laughs> Snaks heeft hij het Heeft hij <laughs> die... <laughs> daar yeah. vandaan tegen Ja, gekomen. Je yeah, yeah. hebt daar leren kennen. Maar we, we konden daar... Uh, aangezien ik dus... Ik ben de Kortmoot tijd het hoogbestuur van de VWDM-man. En ik pas dus in, nog geen half jaar bij de generaal geweest... bij de minister geweest, bij de staatssecretaris... bij de staatssecretaris, de die, die generaal, en, die, en die overste, die kolonel van vanuit... Die, die hadden we ja. nog nooit gezien, die mannen. Ik wel. Dus dan moest ik daarheen kennis maken. Dan dus ik, ja, ik ben van de vakbond. Dus ik trek mijn militair klofje uit... en ik trek mijn colbertje en ik zeg... Goedemiddag, kolonel Van Nijs, PBDM. Ken je dat, de VVDM? Ja, ik ben ook in dienst geweest. Oh ja, dat stond het vanochtend. Ja, dat is nog steeds. Dat is ook het symptoom van. Die samenleving was natuurlijk voortdurend te bewegen. Op alle ook in het leger. Ja, maar grote breukvlak ook dat militairen plotseling wel een haar mochten hebben. Ja. Daar jullie ook nog wel gestreden. Ja, ja. Eigenlijk hebben we het nu over de babybommers.